Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie kan straks makkelijker zien of iemand lachgas op heeft, bijvoorbeeld in het verkeer. Onderzoekers zeggen dat ze zeker een uur lang via adem of bloed kunnen afmeten of iemand lachgas heeft gebruikt. Tot nu toe kon dat niet. Als die meettechniek verder wordt ontwikkeld, kan die worden gebruikt bij politiecontroles. De politie heeft het uit laten zoeken vanwege alle ongelukken die veroorzaakt worden door mensen met lachgas op. De politie is een minderjarige jongen op het spoor gekomen die in Middelburg een synagoge heeft beklad met haken kruisen. Het gebeurde eerder deze maand. Dankzij camerabeelden en een signalement kon de politie hem vinden. Omdat het om een zeer jonge jongen gaat, hebben ze een goed gesprek met hem gehad. In overleg met zijn ouders en het OM wordt hij doorgestuurd naar bureau HALT. En het einde van een tijdperk in het schaatsen. Irene Schouten stopt ermee. Ze doet nu al 15 jaar topsport en zegt dat ze toe is aan iets anders. Diep in mijn hart verlang ik naar andere dingen. Um, ik heb niet meer de droom voor nog een Olympische Spelen. En uh, daarbij heb ik eigenlijk besloten om na dit seizoen... Wel zeggen. Sinds 2013 harkt schouten al stapels gouden medailles binnen. Met acht WK-titels en ook drie gouden plakken op de Olympische Spelen in Peking, twee jaar geleden. Het Songfestivalnummer van België is per ongeluk uitgelekt, nota bene door de Omroep zelf. Het nummer heet Before the Party is Over en zou eigenlijk pas over een paar dagen te horen zijn. Maar nu had een radioprogramma van Omroep RTBF het nummer al in de playlist staan. I still the game? is van de Belgische zanger Musti. Dat was al wel bekend. Nederland stuurt natuurlijk Joost, maar welk nummer hij gaat meedoen, dat weten we nog niet. Wel staan Joost en Musti samen in de tweede halve finale van het Songfestival. Dat is in mei in het Zweedse Malmö. Het weer, regen trekt via het Oostenweg vannacht 3 tot 6 graden en mistig. Morgen zo goed als droog met ochtend zon en 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 ...een keldertour houden. Deze mensen van Marathon. Uh, Kai Koopmans en Kol Sorten. Um, Aids, dat was de single waar het eigenlijk een be beetje min of meer voor deze band uh, begon. Uh, afsluiting was van een hele aardige band. Punk punkband ergens uit uh, het oosten van het land. Uit uh, de buurt van Arnhem komen ze. Uh, Rotzorg. De punkband voor de hele familie. wat je denkt van, hey, hoe kan dat nou? Ja, Ik kwam wat uh, tijd tekort om helemaal uit te dienen. Um, goed, we gaan uh, vrolijk verder. Want uh, de Lore Ipsums uh, gaan uh, met een nieuwe single komen. Die mogen we donderdag uh, draaien. Dus het is iets te vroeg. Maar we doen het dan toch nog eventjes met die, die oude. En uh, dat is No Good. Boom, Marathon al uh, enigszins internationaal. Maar dat is deze band eigenlijk toch ook wel toegedicht. Uh, La Promenade violans. Uh, de enige uh, Nederlander in dit gezelschap is Martijn Vonk. Van hem heb ik ook uh, de mail gekregen. Um, is tweeledig. Want ja, ik heb ook een tweeledige functie. Uh, 3 voor 12 Noord-Holland uh, doe ik. En Alternative FM. En dat is het uh, programma wat je nu uit uh, de speakers hoort. En in die hoedanigheid uh, kondigt uh, La Promenade Violence aan... dat ze dus bezig zijn om een debuut-EP op te nemen. En die willen ze dus nou, niet zo gek lang nog uh, ja, uh, tegen de borst houden. Het is net alsof je in een spelletje kaart aan het uh, spelen bent. Maar ze gaan hem toch echt uh, ja, binnenkort uitbrengen. En op zaterdag 20 april dan uh, gaat er een ep show van uh, dit alles... ...plaatsvinden in het Slachthuis in Haarlem. Het is ook voor een deel uh, ja, een Haarlemse band. Dat, uh, ze opereren vanuit Haarlem en dat is eigenlijk het uh, verhaal van deze La Promenade Violance. We hebben er uh, wel wat eerder aandacht uh, aan besteed, overigens. Daarvoor hoorde je Lorem Ipsum met No Good. Er uh, is ook een nieuwe single van uh, de Lorems uh, Onderweg. En die heeft een onuitsprekelijke naam. Uh, Flat Caps and Rain Max. Dat is uh, de nieuwe titel. Van de single en die hoor je komende donderdag al. Want uh, komende donderdag zijn we er ook. Dus uh, het is uh, dubbel op deze week. Alleen donderdag is het in teken van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Maar er zit wel dus de nieuwe single in van Laura Mipsum. Dit vind ik ook een hele nieuwe mooie fijne single. Tenminste hij is al een paar weken uit. Von Vee met uh, het nummer Unreal.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 Whereabouts are loud?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 into Honeysuckle with you. Amsterdamse band. En uh, ja, het, het album hebben ze afgelopen week hebben uitgebracht. Bin back Parachute. Je hoorde page 17. Uh, ze hebben eigenlijk um, een beetje het um, muzikale gedeelte van Radiohead, Sparkle Horse... en zelfs Rock Your Music uh, eigenlijk bij elkaar uh, geveegd. En daar is uh, onder meer dit uitgekomen. Uh, uh, dat is allemaal in 2019 zo'n beetje begonnen met, uh, met deze band. En het resultaat is een eclectisch... Product, Zo zeggen ze eigenlijk. Maar je hoort er toch eigenlijk ook van alles in terug. Zelfs uh, een uh, vleugje Roxy Music uit uh, de jaren 70. Um, daarvoor hoorde je trouwens uh, Von V met Unreal. Daarvoor, uh, nou ja, hierna gaan wij uh, praten met Cheyenne Howell. En zij is van High on en Dat uh, heeft alle reden toe, want er is al een uh, nieuwe single uh, uit afgelopen week. Maar dit is nog de vorige. What's going on? Wow. met What's Going On. Vorige maand uh, zat ze nog bij de Cornuiten van The Sound of Harlem in het uh, programma. En nu zit ze bij ons in het uh, programma. Goedenavond uh, Shae. Hallo. Hallo. Uh, want ja, uh, er is nu al aanleiding toe. Uh, want er is ook een tweede single inmiddels uit. En uh, stiekem ben je ook al bezig om een hele EP uh, aan, het, uh, aan het uitbrengen. Dus daar ben je ook al mee bezig. Ja, komt, uh, dus, uh, er gebeurt veel, ja. <laughs> ja. Laten we eerst even beginnen bij het begin. What's going on? Dat is uh, de, de single uh, die even, nou ik denk, een goede maand uh, geleden is uh, uitgebracht. Um, want uh, ja, jij bent ook een van de mensen die wij tegen zijn gekomen als uh, ja, alternatieve FM uh, destijds bij de uh, voorronde van de Rob Akta -woord. Je bent zelfs uh, nog in de finale uh, terechtgekomen. Uh, uh, ja, en in die tijd is er wel het een en ander gebeurd... want iedereen zat maar een beetje toch van... jee, wanneer komt Sjaai? Want dat was het eerst. En uh, later Haai Sjaai met uh, materiaal. Want uh, dat heeft wel even een tijdje geduurd. Ja, dat heeft, uh, heeft het heel lang geduurd, ja. Ja. Want maar... uh, ja, ja, het kost natuurlijk wel het geld om zo'n EP op te nemen. Ja. En uh, ik, uh, ik had uh, een crowdfunding gedaan in, uh, in mei... Mm. Uh, dus met de hulp van heel veel lieve mensen heb ik dus uiteindelijk die EP kunnen maken. Mm -hmm. En want het materiaal lag wel klaar, alleen uh, moest dat nog opgenomen worden. Ja. En daar was die crowdfunding actie eigenlijk voor bedoeld. Om in ieder geval ja, een beetje ja, ervoor ja, te zorgen ja. dat het uh, ook zo klinkt zoals het zou moeten klinken in jouw oren. Ja, precies. Want ja, ik had gewoon heel veel, uh, heel veel zin in om het op te nemen. Maar vooral om het gewoon uh, de aandacht en... Uh, ja, te geven die het verdient en ook het gewoon meteen echt goed te doen. En niet, uh, ja, ik wil dan niks half doen. Dus. Ja, ja, je, bent de, maar, je bent niet een echte halfbakken mens, in ieder geval. Nee, dat... nee zeker niet. Dus het moest voor mij allemaal uh, perfect zijn. En dat kon alleen maar uh, met, de, ja, met de hulp van eigenlijk andere mensen. Ja. Ook. Dus ik ben heel blij dat we dat uiteindelijk hebben kunnen doen. En dat is dit, uh, ja. Ik vind het zelf een echt een heel mooi resultaat geworden. Ja. Uh, wat gebeurt er dan als je in zo'n proces zit? Hè? Als je, want, want je zegt het zelf. Je, ja, je, je neemt niet met minder genoegen. Uh, komen er, ja, zijn er dan mensen van, uh, ja, die dan een andere CIA'n op een gegeven moment zien? Nou, nee, ik ben wel altijd heel aardig, hoor. <laughs> ja, ik, ik zit en, me dat zo voor te stellen. Want uh, ja, als je de lat hoog legt... dan kan dat uh, toch uh, wel uh, ja, iets veroorzaken, denk ik, toch? Of niet? Uh, nou ja, natuurlijk heb je soms heb je wel frustratie... omdat je dan zelf niet tot, het, tot, het, uh, tot iets komt wat je zoekt of zo. Mm. Maar eigenlijk... Vond ik het super fijn met, uh, want met de band ben ik dus de studio in geweest en met Stijn, uh, Stijn Donders, die heeft het uh, ja, uh, opgenomen bij Record Records. Mm -hmm. En ik vond eigenlijk, iedereen in het proces was zo open naar elkaar om te kijken van wat kunnen we anders doen? Uh, wat kunnen we, uh, ja, wat werkt we goed? En uh, waar moeten we dus nog? Uh, ja, waar, waar, waar zit een verbetering in? En iedereen was zo, uh, ja, in een bubbel met met elkaar en kijken van hoe kunnen we tot het beste, beste resultaat komen. En ook Stijn heeft onwijs erg geholpen daarbij. En hij was echt degene die, uh, ja, als wij met z'n allen een soort van in een, in een tunnelvisie zaten, de, de, de knoop aan het doorhakken was. Mm. En uh, eigenlijk, ja, natuurlijk zit je soms na zo'n opnamedag thuis en denk je, ha, chips, hier had hij dit gemoeten, of... Uh, mm. Maar ja, eigenlijk had ik het niet beter dan dit. Uh, kunnen, kunnen, kunnen bedenken eigenlijk. Ja, dus ik ja. ben heel blij met hoe iedereen uh, erin is gegaan en hoe uh, iedereen uh, er ook uit is gekomen. Ja, ik weet dat uh, Stijn Donders, maar dat is uh, nog even voordat uh, dat ik jou ooit uh, voor het eerst heb uh, gesproken vorig jaar, tijdens die uh, voorronde en de finale van de daar nou, wordt, dat hij ook iets met Operation Hurricane van uh, vriend Jurya een keurbezoek heeft uh, gedaan. Dat is een tijdje terug alweer, maar dat heeft hij wel gedaan. Ja. Ja, klopt. Daar houdt ook een sticker van in de studio. Dus. Oh, meen je niet? <laughs> ja, dus dat is ja, ja, ik niet Ja, ik wist dat. Dus ik denk, ja, die, die naam die klinkt me bekend in de oren. Maar dan heb je ook wel een uh, producer waar die uh, houdt van... Uh, hoppa, aanpakken en uh, ja, dat soort dingen. Zeker. Ja, zeker. Ja, hij was echt knallen en, uh, niet stoppen. Nee, um, maar er staat op de EP, want ik heb hem al stiekem af zitten luisteren, niet alleen maar hele snelle nummers op en uh, dynamische nummers op. Nee, nee, klopt. Nee, er moet ook even af en toe uh, wat uh, kwetsbaardere nummers op en ook uh, moet je natuurlijk tussen al het geweld ook weer even wat rust uh, creëren. Ja, ja, um, kwetsbare ja. nummers. Um, dus gaan die over jezelf? Of kijk je dan toch de wereld uh, in en zie je misschien iets waarvan je denkt, daar kan ik een liedje over schrijven? Zoiets? Ja, eigenlijk een combinatie van beide. Het ene liedje ligt heel dicht bij mezelf en is echt uh, vanuit zelf uh, ja, gebeurtenissen waar ik dan zelf uh, soort van even dat eruit moet schrijven om mezelf weer uh, wat therapie te geven, zeg maar. Ja. En uh, andere onderwerpen die komen weer heel erg voort vanuit wat ik zie in de wereld. En waarvan ik dan denk, ja, waar zijn we mee bezig? Ja. En dat, uh, dat uh, stop ik dan in een liedje omdat ik het uh, toch ergens kwijt moet. Ja, ja um, want, want uh, is dat ook? Uh, ja, vertolg jij eigenlijk ook een beetje wat, wat de jongere generatie op dit moment meemaakt? Dat er, uh, ik had uh, een uur geleden had ik scout aan de telefoon. En die zei van ja, uh, er wordt wel eens het een en ander verwacht van jongeren, zeg maar, tussen de, de 20 en de 30. Uh, heb jij daar ook last van? Ja, ja, in een bepaalde zekere zin wel. Ja. Ik heb wel het gevoel dat er heel veel druk ligt op uh, vooral met social media en dat soort dingen, dat er een bepaald beeld wordt gecreëerd waar soms je niet aan kan voldoen. Hmm. Um, en dat ook vanuit dat ja, oudere generaties af en toe die, um, ja, die struggle niet begrepen wordt. Ja. Wat ik natuurlijk snap. Uh, maar ja, ik merk wel dat social media eigenlijk wel een bepaald beeld creëert voor mensen waar ze dan aan moeten voldoen. En uh, waar, dat is gewoon niet haalbaar. Hm. En dat is heel moeilijk soms om te realiseren. Maar ja. Praat ik dan ook een beetje in de richting van de, de single? Hey? De, de nieuwe single? Carefully good? Een beetje, ja. ja, ja een beetje wel, ja. ja want ik, ik had al zo'n vermoeden... Uh, dat, je, dat, je, dat je toch denkt van je moet voorzichtig... een beetje goed zijn... Uh, in dat, dat opzicht, hè? Zoiets. Ja, carefully ja. good, hè? Ja, ja. Maar uh, daar gaat hij niet helemaal over. Ik denk uh, dat daar wel een hele andere strekking... Uh, in uh, zit, toch? Ja, ja. Die gaat... Uh, ja, die gaat eigenlijk vooral over... Um, in tijden van... Uh, ja, onrust bij jezelf eigenlijk... toch nog steeds positief blijven en... Dat um, iedereen moet groeien en dat ook uh, dingen aan jezelf veranderen, en dat is oké. Dat is, okay. dat is en, het eigenlijk, uh, ja? Ja, dat, ja, het is eigenlijk gewoon een tussenfase. Dat, het Kerflik gewoon over de tussenfase, waarin het niet. Het leven gaat niet. Fantastisch, maar het gaat ook niet meer zo ontzettend kut. Ja. Dus. Nee. Dus het ligt nee. aan het eind van de tunnel, zeg maar. Ja, ja nou ja, goed. Uh, er is ooit een, een Belgische psycholoog. Uh, die man heet Dirk de Wachter, als ik het uh, wel heb. En die heeft uh, daar een, uh, ja, de kunst van het leven. Maar goed, dat moet je maar eens een keer uh, op een uh, later moment eens een keer bekijken. Maar die heeft daar uh, hele epistels over geschreven over dit soort zaken. Oh wow. dus, Ja, ja. Dus het, uh, dat, ja, ik, ik uh, rijk het ja aan. Uh, ik, ik, ik bedoel, ik heb van de man gehoord. Ik heb uh, ooit hem ook eens een keer over een, uh, daarover zien, uh, zien spreken in een televisieprogramma. En dat, ja, uh, mensen hebben altijd zoiets van. Het uh, moet alleen maar goed gaan. Uh, en uh, slechte tijden, daar uh, willen ze liever niet uh, te over hebben. Dat is een beetje uh, in het kort waar het over gaat. Die man. Uh, ja. Ja, het is een, be een Belgische ja. psycholoog in ieder geval. Slechte tijden zijn er geen goede tijden. Nou ja, goed. Ik denk dat, je, dat er altijd golfbewegingen zijn. Want op het ene moment uh, zit je weer lekker hoog. En op het andere moment ja. zit je weer laag. En ach, het heeft al. Uh, beide uh, kanten uh, heeft uh, zijn charmes. Dat, dat, is ook zo, dat, dat is ook zo. Ja, dat is iemand uh, die al wat langer uh, op deze aardkloot uh, meeloopt, zegt hij zelf. Het klinkt als opa vertelt, maar, <laughs> maar zoiets dus. Um, Counterweight heet uh, de EP. En Wanneer gaan we die uh, zien van jouw kant? Ergens in april. De datum is nog niet, uh, nog niet bekend. <laughs> nee. Maar uh, dat komt misschien na, na de volgende single die er wel uitkomt. Ja. Nah. ...in maart. Dus ja. Daar kan ik kan ook nog niks over zeggen. Hang in het onderzoek zeggen we er helemaal niks over. Oké. Okay. Nee, nee, ah. nee. Maar okay. in april... ...en uh, het heeft wel... ...want 10 april is de EP release show... ...dus het zal rond die tijd zijn. Oké. Okay. Nou, um, nog één ding. Waar ben jij te vinden op het uh, wereldwijde web? Want dat is ook een uh, leuk verhaal van jou. Ik ben te vinden op Instagram... ...onder @musicbychai. Ja. En onder Facebook... Uh, ook Music by Chai. Oké, okay, helemaal duidelijk. En uh, we gaan hem uh, hier uh, laten horen. Hier is uh, de, de laatst verschenen single van High on Chai, Carefully Good. Cool ice, living an exhausting life. Drink a little too much to stay sane. Take a five, not late to late tossed toss the dive.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 tell me eyes trying to make sense, but slowly madness eats your roads, and devours are your poems, you'd like to burn them, cause nothing is good enough, even your best not mad In 2022 begon het uh, verhaal eigenlijk uh, een beetje de mythevorming. Uh, iets over Frans de Blaak. Wie is Frans de Blaak? Dat bleek ineens Frans Francis Alman Blake te zijn. Een uh, poëtische uh, muzikant en ook nog een filosoof. En die besloot in 2018 vrijwillig uh, te verdwijnen. Want uh, ja, de maatschappij was niet meer de maatschappij waar hij uh, zijn draai in uh, kon vinden... En daar uh, heeft hij een muzikale nalatenschap achtergelaten. En de muzikale nalatenschap was... Uh, min of meer een beetje terug te vinden op het album uit 2022, Passages. Um, ja, wie was die Francis een bleek dan... ...nou ja, dat was een beetje een man die toch uh, in, uh, in dat opzicht uh, verdwenen is. En zeker nadat ook heb ik begrepen, ook zo Frank was overleden... Uh, heeft hij op een gegeven moment uh, besloten... om uh, maar ergens anders uh, te gaan wonen. En vorig jaar bleek hij dus te zijn overleden. Hoewel, niet helemaal, want hij leeft voort in het brein van Frank Bond. Want uh, die man heeft het uh, allemaal uitgevoerd. De EP Spels is uit en uh, Madman is een van de nummers uh, die erop uh, staat. Je hebt uh, deze avond er al twee uh, kunnen horen. The Witch Awards... Daar begonnen we deze uitzending mee. En deze Madman uh, stond er ook op. En ik heb echt... Uh, heel even lang gewacht... om dat uh, allemaal netjes uh, te laten horen. Uh, maar goed, het is uh, nu... Uh, eindelijk zover. Je mag het uh, horen. Bovendien, het is nog niet allemaal... op streamingsdiensten terug uh, te vinden. En daar is ook een reden voor. Maar dan moet je maar even het uh, stukje... van 3 voor 12 Noord-Holland maar eens lezen. Komt ook van mijn hand. Maar uh, daar staat uh, toch een beetje... het een en ander in. Hoe... Frank tegen de muziek. En met name de muziekindustrie aankijkt uh, in dat opzicht. Uh, goed, uh, we gaan verder. Want er is nog meer. Want Huub Reinders heeft, uh, is normaal gesproken producer. Maar hij kan ook zelf muziek maken. En uh, dat doet hij met uh, Marin. Heet die, heet die dame, geloof ik. Uh, dat is niet Marin Charlie. En dit is so een van de singles: die op Lost and Found uh, terug te vinden is. Love. Is het Ja, het project van deze Huub heet heet Heimat. Want zo staat het boek. En dit was een van de nummers die erop staat: Where Will It Take us? Hij heeft best nog wel wat productie achter zijn naam staan. Onder meer, bijvoorbeeld, van Ganna, dat weten heel weinig mensen. Maar Side of Rain in 2013 heeft hij geproduceerd. Maar hij heeft zich ook bezig gehouden met onder meer uh, Wies. Nou, en dat is naar mijn idee toch wel. Een van de grotere mensen hier in uh, de popbusiness. Uh, uh, we sluiten af en uh, dat uh, moet ik doen. Want ik moet nu heel uh, rap ergens uh, iets gaan vinden. Want anders dan ben ik uh, te laat met het, uh, met het een en ander. Uh, daar is die. En dan uh, moet ik hem even aanslingeren. En dat is Astrid. En dat nummer dat heet uh, Mirror Maze. Daar sluit ik uh, mee af. Want uh, straks is het uh, de beurt aan de heer Van Kuik. Met een nieuwe aflevering. Play it loud. En ik ben er aanstaande donderdag weer. Met een echte aflevering weer van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Gewoon op de donderdagavond tussen 7 en 10. Dag.